...met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet. Ambtenaren in Den Haag hebben nieuwe bezuinigingen geïnventariseerd... ...en er circuleert een lijst waarop allerlei mogelijke ingrepen staan... waaruit het het kabinet kan kiezen. De Telegraaf meldt dat de ambtenaren onder meer als mogelijkheden noemen... ...beperking van de hypotheekrenteaftrek... ...loslaten van de koppeling tussen lonen en uitkeringen... ...het al in 2015 verhogen van de AOW-leeftijd naar 66 jaar... ...verhoging van het eigen risico in de zorg en het instellen van een spitsheffing... De oppositie vindt dat de hele lijst van mogelijke bezuinigingen openbaar moet worden. In de Filipijnen zijn een Nederlandse en een Zwitserse toerist ontvoerd. Dat melden buitenlandse persbureaus. Ze werden in het zuiden van het land gekidnapt door een gewapende groep. Daarna zijn ze weggevoerd met een boot. Ook de Filipijnse gids van de twee toeristen werd meegenomen. De toeristen zouden vogelliefhebbers zijn die beschermde vogelsoorten gingen bekijken. De Nederlandse ambassade in Manila is bezig met de ontvoering. Voor het zuiden van de Filipijnen geldt al jaren een negatief reisadvies. Er zijn daar een aantal islamitische militante groepen die mensen ontvoeren voor los geld. In Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, raken mensen hun huis kwijt door het Eurovisie Songfestival. Voor de opknapbeurt van de concerthal waar het Songfestival wordt gehouden, moeten een paar huizenblokken worden gesloopt. Honderden bewoners zijn al uit hun huis gezet, sommigen bieden verzet. Mensenrechtenorganisaties zijn op de hoogte van de zaak en maken zich zorgen over het lot van de gedupeerden in Baku. Het weer zonnig, temperatuur min 2 graden in het noordwesten en min 4 in het oosten. Maar door de stevige Noordoostenwind voelt het erg koud aan. Komende nacht in het binnenland mogelijk strenge vorst. Morgen opnieuw veel zon, maar in het noorden soms wat bewolking. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Wat een rust. Heerlijk. Goedemiddag, Uwt. Ja, goedemiddag. Oh, zijn we er al? Ja, we zijn er al. Ja, we hebben weer eens gebrek aan hoofdtelefoon, dus ik hoor het niet. Maakt niet uit, zolang ik hier maar hoor, toch? Ja. Dat is het belangrijkste, vind ik zo. Oh. Jij ja. niet dan? Wat jij het belangrijk vindt? Ik ben het niet. Maar blijf al die koptelefoons toch hier? Die worden opgegeten, dat weet je toch? Opgegeten? Met pariënezen? Ja. mensen. Ik denk uh, met curry erbij. Met curry? Ja. Hoofdtelefoon met curry. Ja. Dat, is, dat, dat, dat is een hele nieuwe trend, wist je dat niet? Nee, dat wist ik niet. Maar bij deze dan? Ik wist niet dat dat uh, trend was tegenwoordig. Maar nee, eigenlijk... bij deze. Nou, goed dan. Uh, de finale, ja, het is woensdagmiddag. Het is uh, 1 februari vandaag, toch? Ja, dat klopt. Ja, het is 1 februari. Vandaag. Al uh, 14 uur en uh, 4 minuten. Goh. Ja. Het was gisteren wel een teleurstellende dag, hè, voor veel mensen. Hoezo? Om omdat ba jarig was. Ja, ook maar omdat... Ze... Niet is afgetreden en dat er ook nog geen elf stenen, toch komt En zo, veel mensen waren daar heel druk mee bezig gisteren. Maar is gisteren niet wel de eerste marathon op Natuurreis geschaad? Ja, dat wel, maar we krijgen geen elf stenen toch? Nee, maar dat was al uh, een paar maanden geleden voorspeld. Ik zou even de klep dicht, Houd je klep toch? Huit je klep, goed. goed even Laten we het eens over hetgene hebben wat we vandaag gaan doen Want het is weer een serieuze aangelegenheid natuurlijk, dames en heren Want tot verrekening is dit een serieus radioprogramma Bij um, Dijt en weilen. Bij en weilen. Um, We zitten een beetje in de festivals Vorige week woedstok gehad uh, uh, Ja, en dat vonden wij erg leuk ja, wij wel. Wij wel. <laughs> niet al onze luisteraars, maar goed. Okay, Zoals vandaag, Gerard Pieri vond het allemaal veel te veel muziek. Vonden, ja, die vond het veel te lang duren allemaal. Ja, nee, dat kan niet. Uh, ja, ja. Hij is toch lekker aan het klussen. Dus kan niet lekker doorgaan op het tempo van de muziek toch? Ja, het, ja het, het lijkt er nog mooi Dus je staat te kwasten op, uh, op uh, Going Home bij Helikopter. Dat ja. Is, uh, een prima kwastritme toch? Ik zie het probleem ook niet. Nee, ook niet. Maar goed, vandaag uh, hebben we een ander festival, dames en heren. Uh, een festival dat plaatsvond in september 1990. 79, dus ongeveer ruim 10 jaar na Woodstock. En dat is een festival. We hebben de LP al eens een keer eerder gehad in het programma. Dat is al twee jaar geleden zo dus wat weer. Maar uh, omdat we nu in de festival zitten. Een beetje de live opnames van festivals waar diverse artiesten optraden, Dacht ik van ik neem hem nog een keer mee. En daar kunnen we er nu meer van draaien. Want dat is een heel interessant verhaal. Het gaat om No Nukes. Uh, no Nukes was een uh, festival georganiseerd door Muse. En dat was uh, Musicians United for Safe Energy. Een groep mensen die bestonden onder andere... Jackson Brown, Graham Nash Bonnie Raitt. Uh, dat waren de, de grote gangmakers ervan. Die... Uh, Hadden, hebben een groot festival georganiseerd om vooral aan te tonen dat kernenergie eh, gevaarlijk is. Tussen zijn die inzichten wel een heel klein beetje veranderd, denk ik. Maar toen was dat nog eh, heel erg sprak dat nog heel erg natuurlijk. Iedereen was eigenlijk tegen kernenergie in die tijd. En deze mensen hebben daar een uh, speciale stichting voor opgericht, onder de naam MUSE, of m u -S -S -E, ik zei het al. Musicians United for Safe Energy. En die hebben in uh, september 1969 een gigantisch festival georganiseerd uh, Waar heel veel bekende En ook wat minder bekende Althans in Nederland Minder bekende artiesten aan meededen Nou, We gaan uh, van deze LP een heleboel mooie muziek draaien Want het is, het is geen Woodstock Het is echt mooie muziek die erop staat uh, Dus uh, Gerard maak je geen zorgen We beginnen met uh, de Doobie Brothers En het eerste nummer wat wij daarvan draaien Van de Doobie Brothers Dat heet Depending On You Daar komen zij De Doobies in Medicine Square Gardens. Thank you so much. We are the Op toetsen. Uh, fantastisch live optreden. Opgenomen september 1979. Madison Square Gardens. In uh, New York. En uh, om u even een kleine indruk te geven. Van... Uh, ...wat er allemaal meedeed aan dat festival... ...want well, dat was natuurlijk niet gering, dat No Nukes festival dus... Doobie Brothers, Jackson Brown, Crosby, Stills, Nash... ...James Taylor, Bruce Springsteen en de E-Street Band... ...Carly Simon, uh, Bonnie Raitt, Tom Petty en de Heartbreakers... ...Radio, Nicolette Larson, Poco, Shaka Kang, uh, Jesse, Colin Young... Ry Cooder, John Hall, uh, Jill God, Scott Heron. Ik nooit van woord, weet ik niet. En Sweet Honey in the Rock. Dat zijn onder andere de mensen die um, aan dit album meedoen. Nou, we gaan gauw verder, want het is leuk. Het is goede muziek, het is mooie muziek allemaal. Van goede artiesten. We gaan hem gelijk door met, uh, met Bonnie Raitt Een oud nummer, een, een rock'n'roll classic van Del Shannon. Die heeft het ook geschreven. En het nummer dat heet Runaway. Hier is Bonnie Raid. <applaus> en de Royal Classic van Del Shannon. Runaway. Fantastisch. Opgenomen dus tijdens het No Nukes Festival uh, september 1979. En uh, de LP, er is ook een LP vanuit gekomen, een driedubbel LP dus zelfs, en die hebben we dus nu. Uh, als mede een film met een... Uh... ...prachtig boekwerk erbij... ...waarin dus heel veel te lezen staat... ...over wat men vond van kernenergie. Het hele festival was dus gewoon georganiseerd... ...om de mensen dus opmerkzaam te maken... ...op safe energy, oftewel veilige energie. Daar ging het eigenlijk allemaal om. Bonnie Raitt en Graham Nash en Jackson Brown en John Hall van Hall Oates dat uh, waren eigenlijk de grote initiatiefnemers tot dit festival en die hebben daar dus een hele stapel artiesten bereid gevonden om uh, hieraan mee te doen. Nou, het volgende nummer is van Bob Dylan die deed niet mee overigens aan het festival maar het, uh, hij was er wel in de vorm van zijn composities. Een hele aparte combinatie. James Taylor, Carly Simon en Graham Nash en die zingen samen een Nummer van Bob Dylan. The times, they are changing. No news.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 with your hands and keep your eyes wide the chance won't come again and don't speak too soon Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond Is dat mooi, of is dat mooi, dames en heren. Carly Simon, James Taylor en Graham Nash gezamenlijk zongen de Bob Dylan compositie The Times, They Are A-Changing. Fantastisch mooi. Nummer No Nukes Festival, ik zei het al, het festival georganiseerd door Muse, oftewel Musicians United for Safe Energy. Voor een uh, festival vond plaats in september 1979 in Madison Square Gardens in... Uh, in New York. En daar gaan we volgende week trouwens, kan ik u vast vertellen, gaan we volgende week weer heen, naar die prachtige zaal, de prachtige complex in New York, Madison Square Gardens, want volgende week uh, gaan we naar het concert voor Bangladesh. Die uh, heb ik voor volgende week op de planning staan. Met onder andere George Harrison, Billy Preston, Bob Dylan en nog veel meer boys. Dat alvast, dat u dat een beetje weet, dat we dat volgende week gaan doen. Dus de uh, concert voor Bangladesh. Maar nu zijn we bezig met No Nukes en we gaan een beetje kriskras door de LP heen Want ik wil niet zoveel van één artiest achter elkaar draaien Dat is een beetje afwisselijk Goedemiddag meneer Vos Wat leuk dat u bent meneer Vos Heeft u de kou getrotseerd meneer Vos Volgens mij is meneer Vos er. Ja, <laughs> goedemiddag E. Ja, Gezelig dat u er bent, meneer Vos. Goede muziek, hè? Ja, goede muziek. Oké, okay, we gaan door met de Amerikaanse band Radio. In dit geval gespeeld met r a y -D -O -R e d i o Radio dus. Dus dat je niet denkt dat het Bart Peters en de radio zijn. Nee, het is een heel andere band. Maar het is wel een nummer dat uh, uitermate bekend is. Uh, radio met You Can't Change That. Next song, I need y'all to clap your hands for me. Can I get you to clap your hands? Two. God bless you and good night. Radio was dat uh, met R-A-Y-D-I-O, dus Amerikaanse band. En dat nummer, dat is toen de tijd wel een aardig hit geweest. You can't change that. Ik zei het al, we gaan een beetje kriskras door het festival heen. Omdat ik eigenlijk niet van al oh, Er zijn natuurlijk artiesten op, die hebben diverse nummers. Maar dat doen we, mixen we een beetje. Dat lijkt me wel leuk. Um, we krijgen nu Tom Petty en de Heartbreakers. En die, als ik het goed heb, is het een heel oud nummer van. Uh, hoe heet die man nog weer? Uh, Salomon Burke. Maar dat kan ik zo niet zien. Dus ik, uh, dat staat er niet op. Maar ik, ik, ik neem aan wel dat het dat is. Cry to me heet het. Bert Russell kan dat? Huh? Bert Russell? Weet ik niet. Zou dat ik staat erbij op de. Oké, okay, al... dan is het een ander nummer. Maar het heet wel Cry to Me. Ja, daar gaat wel. het om. Tom Petty en de Heartbreakers. Ja. I'm waren dat met uh, toch inderdaad dat bekende nummer van Solomon Burke uh, waaronder andere ook versies van bekend zijn van de Stones en van de Pretty Things om maar eens wat te noemen uh, Cry to Me Dus, een bekende Soul Standard door die man die vorig jaar is, was dat vorig jaar eigenlijk die, die op zou treden met de dijk en uh, toen dood op Schiphol aankwam of op de luchthaven overleed, dat weet ik niet meer precies maar in ieder geval, Solomon Burke uh, hij zou een concert geven in Paradiso met de dijk en dat uh, ...de reis hier naartoe liep niet helemaal goed af... ...want de man overleed. En dan weet ik alleen niet meer... ...of dat nou in het vliegtuig gebeurde... ...of dat dat uh, in... ...op het vliegveld was, volgens mij. Goed. <coughs> Sorry, kriebeltje in de keel. We gaan door met weer een aparte combinatie... ...want daar staat deze LP bol van... ...van allerlei mensen die ook samenwerken... ...en, en daardoor ontstaan hele leuke combinaties. Wat denkt u van de volgende? Bruce Springsteen, uh, Jackson Brown... ...en de E-Street Band... Nou, dat is een, uh, dat is een, een combinatie die echt toch garant staat voor een lekker nummer. En dat nummer, wat we daarvan draaien, dat heet Stay. Jackson Brown, Brooke Springsteen en de e Street Band. 16 Jackson Brown en de uh, East Street Band live opgenomen. Nogmaals dus tijdens dat No Nukes Festival dat in Madison Square Gardens werd gehouden september 1979. Ja, we zitten een beetje in de, in de festivals. En uh, we gaan het, uh, volgende week gaan we het hebben over de concert voor Bangladesh. van. Uh, George Harrison toevalligwijs ook op dezelfde plaats werd gehouden, ook in Madison Square Gardens, alleen acht jaar eerder. Dus dat doen we volgende week. Dan weten we dat vast ook weer. Um, hoef ik niet op Facebook te zetten. <laughs> Ja, nee, uh, ik zat alsnog op feest, ja, Je, je zeggen, bent een beetje anders. afwezig. Ik, ik, ik, ik hoor je bijna niet. Hoe zit het een beetje? Ja, nee, gaat wel goed. Oh, je zit de krant te lezen. Je ik kan... ik zat de krant te lezen, sorry. Er komt, weer, er komt weer een ijsbaan in Zandvoort. Er komt weer een ijsbaan in Zandvoort. Dat vind ik wel leuk. Ja. Overal is die ijsgekte helemaal losgebarsten van natuurijs en zelfs hier in Zandvoort. Ja. Dus hopelijk vanaf het weekend, en op de plek van het oude gemeenschapshuis, kan geschaatst worden. Ja. Oh. Op natuurijs. Niet op het zwanenmeertje, niet op de Vijverhut. Nee, gewoon hier in het centrum. Ja, kijk, dat is dan, Ik vind dat, het leuk. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Nou, dan gaan we. Ik weet weleens. dat het vroeger was naast de uh, school uh, waar nou het LDC staat. Ja. Nou, dat je parkeerterrein en die liet ze ook wel eens onder water lopen. Ja. Kon je ook schaatsen op natuurlijk. is nou, ja, dus water genoeg. Hè? Ja, daarom. Ja, we stalen gewoon een beetje zeewater per emmertjes. Huppakee, ijsbaan. Goed, nou... <laughs> Zullen Twee emmertjes waterdrager. Ja, uh, waterdrager has zich naar de zee, weet ik veel. We gaan, uh, wat had ik nou gezegd? Oh ja, we gaan... Uh, naar we gaan in Shaka Khan. Shaka Khan. Shaka Khan. Daar gaan we naartoe. Once you get started. Live. Live from Madison Square Garden, september 1979, tijdens het No Nukes Festival, wat wij vandaag onder behandeling hebben in ons programma De Vinyljaren, dames en heren. En ik zei het al, we zitten een beetje in de festivals volgende week doen we nog zo'n groot festival waar heel veel artiesten aan meededen, ook weer op dezelfde plaats als dit. Madison Square Gardens concert voor Bangladesh. Dat gaan we volgende week doen. George Harrison en nog wat andere mensen. Uh, maar dat. Noemen we volgende week allemaal wel. Nu gaan we verder met Nicolette Larsen. Een dame die u waarschijnlijk niet zoveel zal zeggen. Maar die toch wel bekend werd door onder andere haar samenwerking met Neil Young. En uh, het meisje is in 1997 overleden. Is maar 45 jaar geworden. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Ze gaat nu een uh, Neil Young cover uh, voor u zingen. Live tijdens dit festival. En de nummer dat heet Lata Love. Hier is Nicolette Larsen. De combinatie dus, ik zei, deze LP staat vol met uh, grappige en leuke combinaties vooral. Uh, werd begeleid door de Doobie Brothers. En het nummer dat heet Latte Love. En dat werd weer gemaakt. Het werd weer geschreven door Neil Young. Dus een uh, heel wat aardige dingen. Weet je wat ik met dit weer nou altijd aan moet denken? Moet oh, een beetje bal. Nee, ertessoep. <laughs> ik heb zo'n zin in soep. Dat wil je niet weten. Wat ik zin heb in de jongen. Met zo zo'n lekkere, zo lekker van die worst erin. Vorige week was je ons aan het lastigvallen met je dat je zin had in een bal Nee, dat is alweer drie gehad. weken geleden. Nee, dat was vorige week. Nee, was, dat is alweer drie weken geleden. Nou ja, het voelt alsof het gisteren was. Oh, nou ja. En dan weer de ertessoep, god. Nou, ik, de ertessoep, jongen, ik vind dat lekker. Gewoon zo'n lekkere, weet je zo'n zo'n ertessoep waar je, waar je lepel op blijft liggen, weet je. Dat die niet erin zakt. Gewoon van die echte, echte, ertes, snert. echte snert. Gewoon snert. Geen Snert. Oh, ik heb Het water loopt mijn mond Ja. Snert. Yep. Ja, snertsoep. Snertsoep. Zonder plutonium. Ja, <laughs> zonder nucleaire afval. <laughs> plutonium is forever heet het volgende nummer. En eh, dat wordt gezongen tijdens dit festival door de heer John Hall. Die u ook natuurlijk kent van het bekende duo Hall en Oates. Maar Oates, die was er niet bij. Dus hij doet het alleen. Plutonium is forever. John Hall. Sort of a Caribbean no-look song. is cursed, he's ruining the sky and the ocean even worse, but I'll predict the cause of his eradication from the earth, oh, plutonium is forever, now oil slicks someday will disappear, we'll stop dumping PCBs in a few years. That we should really be here Oh, plutonium is forever But will it go away? For apropos is never It will be a past today. Yes, plutonium is forever mm -hmm. Now, Carbon monoxide can only steal your breath. Asbestos poisoning gives the workers a horrible death The aerosol and the concord mixture To have to face divestment And some want the utility to be denied the rates adjustment But now they're all after plutonium that think it's such a good investment Because oh, plutonium is forever Take it away! Plutonium is forever Plutonium is forever, plutonium is forever. Dat was John Hall in uh, Life op het No Nukes Festival. Ik weet niet precies. Uh, even kijken hoe het met de tijd zit. Maar we gaan in ieder geval uh, terug naar Bruce Springsteen en de E Street Band. En uh, die hebben een medley gedaan van een aantal rock'n'rollers. En uh, gezien uh, de reputatie van de heer Springsteen en uh, met name ook van zijn E Street Band uh, zal dit wel lekker knallen. En dat doet het ook. Dan kan ik u verzekeren. Bruce Springsteen en de E-Street Band. En die gaan een medley spelen. Uh, en dat heet officieel de Baby with the Blue Dress medley. Ja, medley. Baby with the Blue Dress medley. Ook even doorpraten. Want ik zie nog onze techneut heel ingewikkeld naar dat naaltje kijken. Ja, hij staat erop hoor. Nou, heb hem gevonden. Baby with the Blue Dress medley van Bruce Springsteen en de E-Street Band. ...van Graham West, Bonnie Raid John Hall en uh, Jackson Brown... Uh, ...die toen nogal zeer bezorgd waren over uh, het gebruik van kernenergie... En ja, dat, die bezorgdheid is er nog steeds. Want die organisatie, Muse, dat bestaat nog steeds. Zijn ook nog steeds actief. Ze hebben zelfs vorig, vorig jaar nog weer een, een concert ergens gegeven. Um, om de aandacht te richten op, uh, op kernenergie. En het is natuurlijk duidelijk dat dat ingegeven werd, onder andere door de ramp die natuurlijk in Japan heeft plaatsgevonden. met die Fukushima-kerncentrale. Uh, dus ja. Er zijn heel wat andere denkbeelden over kernenergie. Intussen, intussen is het ook wel een stuk veiliger geworden. Mits het natuurlijk in handen blijft van mensen die hun verstand gebruiken... ...en niet in handen komt van bepaalde idioten... ...die er andere plannen mee hebben dan alleen maar energieopwekking. Goed, we gaan er even uit, dames en heren, naar het nieuws en de boodschappen van drie uur. En aan de andere kant zien wij u wederom met eerst natuurlijk even om Godfried... ...want dat gaan we niet vergeten. En daarna gaan we weer vrolijk verder met No News. Tot straks.